NOS nieuws van 9 uur. Dit is door almeegens met het NOS journaal. Bij de metroaanslag in Brussel waren mogelijk twee daders betrokken meldt de Belgische omroep RTBF. Op beelden van beveiligingscamera's is een man te zien die een grote tas bij zich draagt. Wie hij is en of hij nog leeft is niet bekend, staat op de website van de omroep. De Belgische OM wil niet op het bericht reageren. Tot dusver was er wat betreft de aanslag op metrostation Maalbeek... steeds sprake van één verdachte, Galit el-Bakrawi... de broer van één van de terroristen die zichzelf opliezen op het vliegveld Saventem. Op alle overheidsgebouwen in Nederland hangen vandaag de vlaggen halfstok, uit eerbetoon voor de slachtoffers van de aanslagen. Het kabinet heeft daartoe gisteren een vlaginstructie uitgegeven. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de aanslagen. Dan wordt onder meer gesproken over terreurmaatregelen in Nederland...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 De burgemeesters zeggen dat wijkagenten erg belangrijk zijn bij de politie. Ze praten met veel bewoners, winkeliers en verenigingen... en leveren vaak informatie die als basis voor opsporing wordt gebruikt. Het aantal wijkagenten moet volgens de burgemeesters met 20% omhoog... om de norm te halen van één wijkagent op 5000 inwoners. Onderhandelaars van Colombia en de rebellenbeweging FARC hebben een deadline voor een vredesakkoord gemist. De twee partijen hadden zichzelf tot gisteren de tijd gegeven om eruit te komen, maar dat is niet gelukt. Colombia praat al drie jaar met de FARC. Vorig jaar was er sprake van een doorbraak toen de partijen een deelakkoord sloten over een waarheidscommissie en schadevergoeding voor slachtoffers. De onderhandelingen gaan begin volgende maand verder. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, weinig zon en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawke van de ANWB.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 in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces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 GFM, GFM, met nu. Goedemorgen Zandvoort. About the boy van Diana Washington. Het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort hier op deze zaterdag live vanuit Hotel Hoogland. En tegenover ons uh, de man van de PvdA, Gert Tone. Gert, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. In het uh, kader voornemens en vooruitzichten politieke partijen hebben wij uh, een gesprek met Gert Tone van de PvdA. Nou, we, hebben, we hebben een heleboel uh, te we bespreken, heleboel, dus we gaan heel uh, snel. Heel, heel, heel, heel veel onderwerpen. Maar Ik wil... Uh, uh, ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik heb ook een, um, het coalitieakkoord bij u neergelegd en daar wil ik het ook wel even over hebben. En ik heb straks nog een Gaan we brief uh, Gert, sorry. Um, een brief die je nog niet gehad hebt, maar die wel ingezonden is door het CDA, daar wil ik straks ook even over hebben. Uh, allereerst, bij het spoeddebat bent u nogal verleerd getrokken. Ben je nogal verleerd getrokken tegen uh, de wethouder? Um, ja. We hebben net gesproken over informatie, informatievoorziening. De Raadskamer heeft een rapport neergelegd. Schiet dat bij jou in de verkeerde keelgat dat je steeds maar niet geïnformeerd wordt ofzo? Of? Nou, dat schiet me niet in het verkeerde keelgat. Uh, het is uh, politiek hoogst ongebruikelijk en ongewenst dat informatie uh, niet verstrekt wordt. En dat je die eruit moet trekken. En dat is, ge en dat is gebeurd bij dat hele verhaal over uh, de huisvesting van, uh, van statushouders. En daar hebben we, er is zo'n haalbaarheidsstudie neergelegd waar niks in stond. Dus we hebben alles moeten vragen. Nou, Mondjesmaat krijg je dan antwoorden. En, uh, en dan door je stomme verbazing, twee dagen na die vergadering, die raadsvergadering, kom je tot de ontdekking dat, uh, dat er wel degelijk bekend, uh, be dingen bekend zijn van de lijst van mm. de mensen die er komen. En ik hoef niet te weten of ze Jantje of Pietje heten. Het ging er gewoon om: van is er al wat bekend? Uh, want uh, waar mik je op? Je mikt op gezinnen, je mikt op... Nou, een heel, heel verhaal is er geweest. En dan blijkt gewoon dat een projectleider aan vrijwilligers... die een mogelijk een ander en daar gaan verlenen... dat daar gewoon aan verteld wordt... er komen 18 vrouwen uit Eritrea en er komen Syrische gezinnen. Ja. Nou, en wat is er mis mee om dat aan de raad te melden? Maar het is niet de eerste keer dat er niet aan de raad gaat Nou, die, wordt. Daar wil ik naar terug, want een, een, een raadsvergadering daarvoor ging het ook over het aanwijzen van de spalier. Uh, toen uh, heeft u ook gevraagd, heb je gevraagd... Uh, waarom heb je niet aan de processenweg gedacht? Waarom heb je niet aan de waterzuivering gedacht? Ja. En later bleek dat ze er wel aan gedacht had. Ja, nou precies. Nou, dat, is, dat, dat zijn van die dingen. En toen werd er gezegd, ja nee, maar... dat hebben we in regionaal verband besproken en afgekaart. <laughs> ja, maar wij zitten hier niet voor Piet Snot. Er zitten hier zeven die raadsleden die, die, die de taak hebben om beleid voor te bereiden, de, de, het college met de opdrachten weg te sturen... en tegelijkertijd te controleren of ze datgene wat ze moeten doen ook doen. Nou, dan kom je naar die raad. In de haalbaarheidsstudie had gewoon moeten staan. Wij hebben plaats X, Y en Z hebben we op, hebben we uitgezocht. Um, nou, die zijn uit afgevallen. Het enige wat overbleef is dat, om die en die redenen. Waarom, waarom gebeurt dat niet, denk ik? Ja, euh, nou ja, dat is wat ik genoemd, wat ik dus in die vergadering waarin we die, die, die motie van wantrouwen hebben ingediend. Hebben gezegd, het ontbreken van kennis, communicatievaardigheden en politiek goch me. En dat is vervelend genoeg. Kijk, wat, euh, ja, euh, ik zag in de krant geloof ik een reactie van Bob de, Bob de Vries: alsof ik dat voor mijn plezier doe. Nee, helemaal niet, want we moeten het dorp besturen met z'n allen. En daar haal het om. En je kunt het dorp alleen maar besturen als je elkaar goed geïnformeerd hebt. En als je dat niet doet, nou dat is gewoon dat is, dat is, overal in de politiek, dat is gewoon puur een doodzonde. Informatie niet verstrekken, mm. kijk naar Opstelten, kijk naar teven, om maar een paar dingen om, kijk naar Van Rij in de tijd met die paspoortenkwestie. Nou, er zijn er nog veel meer voorbeelden van. Het niet verstrekken van de informatie of de juiste informatie is een politieke dood, doodzonde. Nou, uh, uh, dat, dat is een politieke doodzonde. Uh, landelijk zie je daar uh, mensen op sneuvelen. Ja. En nu zie ik toch uh, drie partijen die vinden het allemaal niet zo erg. Uh, ja, als we het wel of niet erg vinden. Ik, ik heb begrepen dat ze het niet erg vinden. Nee. Kijk, als je nou vraagt, gaat er nou wat veranderd in je standpunt? Dan had ik meteen zegt, nee. Om de hele simpele reden. Uh, dat, daar, ik, ik heb uh, dat amendement ingediend. Hè, wat een gezamenlijk amendement is geworden. Met, de, met een aantal partijen waardoor er een, een meerderheid kwam voor, uh, voor het hele verhaal. Uh, uh, als ik op dat moment die informatie gehad had. Had ik ook niet gezegd van uh, nou, nou, nou gaat het niet door. Nee. Alleen, als dan blijkt dat uit de beantwoordingen dat, dat op een gegeven moment de portefeuillehouder zegt ja, maar wij wisten uh, niet dat er zoveel overlast was met Eritreese vrouwen. Of met Eritreërs, met de timburgeren ja. En uh, nou, dan gaan we dat gaan we dan gaan we bespreken. En dan heb je huiswerk niet goed gedaan. Nee. Want uh, je, iedereen in Nederland behoort te weten... tenminste bestuurders horen te weten... als er mensen uit Eritrea komen... daar zijn nogal eens problemen mee met inburgeren... Uh, en, en, en onderdeel van deze samenleving hmm. uit gaan maken. Dus dat betekent dat je daar alert op moet zijn... dat je daar uh, van tevoren over moet hebben nagedacht. Nou, dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Dat vind ik kwalijk. Um, Motie van wantrouwen die, uh, die staakt... en die gaat aanstaande dinsdag weer in... Uh, in uh in, in, in beraad. Ja. Die wordt weer uh, gedaan. Bete hoe, hoe moet ik dat voor de toekomst zien? Want 8 uh, uh, tegen 8, en dat zal dan 8 tegen 9 worden waarschijnlijk, dat ja. blijkt nog steeds dat uh, het vertrouwen in, in een wethouder weg is. U hebt zelfs uh, gezegd, uh, het spijt me zeer, maar uh, u bent niet goed genoeg voor uw werk. Ja. ja. Nee, dat, dat, maar u, u moet nog wel, wel twee jaar uh, uh, zaken doen. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is, uh, dat, dat, is dat nee. moeilijk dan? Ja, natuurlijk is dat moeilijk, maar dat neemt niet weg dat, dat, dat we onze positieve verantwoordelijkheid uh, niet uit de weg gaat. Nee. Uh, kijk, uh, mevrouw Tjallek zal blijven zitten en uh, dat kan in zo'n situatie. Alleen, je moet, wel, je moet je wel realiseren dat je bijna de helft van de raad uh, dat er geen vertrouwen er meer in heeft. Dat betekent van haar op eieren lopen in de toekomst? Uh, de, nou ja, kijk, als je dan kijkt, dat vorig jaar april is er een motie van afkeuring geweest. En toen nog, uh, door het met de mandel de liefde bedekken, uh, ook een motie van afkeuring richting het hele college. Omdat ik toen vond dat het college uh, haar had moeten beschermen voor de toen beginnersfout. Hmm. Maar je kunt nou niet meer van beginnersfouten spreken. En maar toen, had, toen ook al kwam er ook informatie na een besluit, wat er genomen is, en, er kwam er informatie dat haak stond op een besluit wat de raad genomen had. Ja, nou ja dat da, da, zijn dingen die kunnen niet. Ja, en uh, dan kun je nog zeggen, nou dat was toen een beginnersfout en uh, ja, jammer. Maar geven het de kans en uh, nou ja, die kans is er gegeven en die kans is niet, uh, is niet genomen. Want dan kom ik zelf uit het bedrijfsleven, dus ambtenarij zegt mij niet zoveel. Besturen binnen ambtelijk Nederland ook niet. Uh, ik kijk daar altijd met een menselijke blik naar en dan denk ik van er zitten daar 17 raadsleden, een burgemeester, een griffier. En is het nou niet mogelijk dat jullie een keer met z'n allen een keer rond de tafel gaan zitten en zeggen van we gaan gewoon met z'n allen een besturen? En een zevende, want ik, ik, als ik dat zo luisteren af en toe, dan denk ik dat er heel veel persoonlijke issues tussen zitten. Dat het richting mensen gaat in plaats van richting. En dat is ik niet speciaal voor jou hoor, maar dat gevoel krijg je steeds meer. Ja, nee, maar kijk, het gaat mij nooit om, om de mens, het gaat mij uh, altijd om de daden. En, uh... Kijk, het heeft, ik vind dat het geen zin heeft om, om nog eens met elkaar om de tafel erover te gaan zitten. Er is een coalitie gesmeed en die coalitie die heeft, die heeft ook een aantal dingen nagelaten. Bijvoorbeeld het maken van een raadsprogramma. Ja, dan heb ik geen behoefte om daarmee om de tafel te gaan zitten om nog eens dingen te, recht te gaan breien. Ik ga gewoon alles wat op tafel komt, en dat is mijn taak, daar ben ik voor gekozen. Ik ga alles wat op tafel komt gewoon beoordelen. Is dit goed voor Zandvoort, ja of nee? Zul je ze als tegenstanders? Dat college, dan op zo'n moment? Nee, ik wens geen oppositie te voeren onder oppositie. Dat heb ik nooit gedaan. Ook vroeger toen ik in de raad zat, ook niet. Daar vind ik helemaal niks. Ik kreeg dat verwijt wel eens, ook van mijn eigen tijd. Ze ik zei van ja, maar je voert een oppositie. Maar hoe kan ik nou tegen een voorstel gaan stemmen terwijl het bijna letterlijk in ons verkiezingsprogramma staat? Omdat ik nou oppositie ben. Nou, dat is flauwekul, dat doe ik niet aan mee. Daar vind ik ook niet direct een positieve bijdrage aan het besturen van dit dorp. Dus, uh, maar, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat, uh, dat ik een, een, ja, een, een coalitieakkoord op hoofdlijn, uh, dat ligt hier dan op tafel, wat, wat mij helemaal niks zegt. En dat heb ik ze ook verteld, waarom dat niks zegt. Daar staat niks in. Bedoel, dat is, uh, dat kan, als iemand daarvan zegt, van, dat ben ik het niet mee eens, dan is je gek. Dan is hij echt, echt, echt van de pot gerukt. want de simpele reden: ja, geen harde feit, er staat niks in. Nee. Ja, moet er moeten wel issues in staan. Er moet er er wel iets in staan. Kijk, als we nou zeggen van nou, Hotel Hoogland wordt volgende maand afgebroken. Bent u daarvoor nog tegen? Ja, dan kunnen we erover praten. Nou, dan, heb ja, dan, dan heb je een onderwerp. Dan heb je een onderwerp. Maar als je zegt van nou, er is een, er is een Hotel Hoogland. Ja, dan weten we. Er is een Hotel Hoogland, dat weten we. Dat zitten we nu. Ja, precies dat. Uh. Um, Duidelijk Misschien uit. dat we straks nog even over uh, kunnen praten. Want uh, uh, ik uh, heb hier een, een ingezonden brief van de CDA. En die is naar de Zandse krant en naar de Haarlemse krant uh, gegaan. Ja. Um, je mag voor mij wel even heel even snel lezen. Want waarschijnlijk heb je hem nog niet gehad. En uh, hierbij word jij beticht uh, uh, voor het onbestuurbaar maken van Zandvoort. Er wordt ingezegd dat jij uh, getalsmatig uh, gaat gebruiken... om het motieverwantrouwen er doorheen te drukken. Ik... Doe even een klein stukje muziek. Ja. En dan kan jij heel even deze ingezonde brief lezen. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in 4B. Met nu. Oele. idee van zijn en we gaan even terug gaan tonen heeft de brief net gelezen nou, voor voor de luisteraars thuis ook even uh, uh, duidelijk te maken er wordt uh, verteld over uh, wat er allemaal gebeurt uh, op 3 maart hebben de oppositiepartij onder leiding van ex-wethouder tonen de zoveelste keer uh, de persoonlijke aanval ingezet op zittende college is dat zo nee nee maar <laughs> kijk ik heb ik heb ik heb de, ik heb de motie ingediend Het is een motie van uh, van vier partijen mm. en uh, het is een aanleiding van vragen die, die, die, die ik gesteld heb uh, over uh, niet geleverde informatie. Het heeft niks met personen te maken. Uh, daar hebben we het net ook al over gehad. Ik, ik, heb, ik, ik val geen personen aan, ik val handelen aan. Hmm. Politiek handelen of uh, politiek uh, falen. Daar gaat het om. En uh, ja, ik heb dat briefje gelezen. Ik zie de hand van Kroonsberg. En, uh, ja, daar heeft u ook een opmerking over gemaakt. Ja, het, het, het, maar dat, dat, dat zal me verder ook niet boeien. Wij zijn niet bezig om Zandvoort onbestuurbaar te maken. Wij proberen Zandvoort te besturen met z'n allen. En met z'n allen moet je het ook met z'n allen doen. En wat, als, vind je, wat, wat vind je dan van zo'n uh, open brief? Ah oh ja, dan moet ik hem lachen. En ze lachen. Ze zetten zichzelf op paal met zo'n brief. Maar gaat dus als je al... zo'n brief schrijft, dan, dan weet je niet waar je mee bezig bent. De, en dat is, het is zonde van, uh, van de actie. Het is zonde van de maar tijd. Maar het gaat wel weer uh, straks in de uh, onderlinge verhoudingen meespelen. Zo nee, zo. nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Interesseert, nee interesseert me helemaal niks. Ik ben met politiek bezig. En niet met dit soort verhaaltjes. Dat, uh, nee, dat gaat echt, dat oh. gaat echt zo. We langs hebben hier een Hebben we burgemeester Meijer gehad. Die, zei, die had het ook over de verharding in de, de politiek. Hè. En de meer de strijd eigenlijk tussen partijen. En maar ook dat mensen zich persoonlijk aan gaan trekken. Ja, ja, dat er meer dat de personen wordt aangevallen. Nee, de, nee, er worden geen personen aangevallen. De bestrijking... maar in deze brieven word jij aangevallen? Oh ja, ik, ja, maar dat, dat, dat boeit me niet zo. Nee, maar kijk, het gaat om mijn handelen. Wat anderen schrijven, interesseert me niks. Uh, het gaat om mijn handelen, namens de Partij voor de Arbeid. En mijn handelen zeg ik nog steeds van, dat is tegen. Ik hou me bezig met de politiek. En ik hou me niet bezig met personen. Ik doe niet aan sympathieën, antipathieën. Ik heb absoluut niets tegen mevrouw Tjallik. Ik vind het een hele aardige dame. Dat heb ik ook gezegd toen ze aantrad. En ik heb toen ook, ik heb toen ook haar met positieve bewoordingen in de raad ontvangen als wethouder. Uh, maar helaas ben ik teleurgesteld in haar. En, en dat kan. Maar niet in haar als persoon. In haar. Als, handel, en als bestuurder. Ja. En ja, kijk, iedereen kan, kan, kan, kan roepen en zeggen wat die over mij wat hij wil. Dat, dat vind ik allemaal prima. Daar, uh, ik eet er geen boterham minder om. Nee. En, ik, uh, en ik slaap er geen seconde minder om. Dus wat dat betreft uh, is dat niet interessant. Oké, okay, nou daar willen we gelijk mee afsluiten. Uh, we hebben, je hebt al kort uh, op, opgemerkt dat het, in het uh, op hoofdlijnen coalitieakkoord niet al te veel staat waar jij iets bezinnigs mee kan doen. Uh, we hebben de brief besproken. Ja. En uh, ook uh, hoe dat verder zou moeten. En uh, in heel veel dank voor je komst. Ja, maar ik wil nog wel één ja? ding zeggen over dat over ja? coalitieakkoord. Uh, want wat ik in ieder geval mis. En dat is toch altijd D66 die daarop heeft lopen tamboureren. Ik heb ze daar politiek ook een aantal keren op aangesproken. Wat ik nog steeds niet zie is dat ze ook maar één, één ding doen met daadwerkelijke participatie. En dat moet de komende twee jaar toch echt nog een keertje van de grond komen. Was dat niet de politieke partij die uh, het over burgerparticipatie had? Ja, nou waar, waar is het allemaal over gehad hebben we dat weet <lacht> ik niet. Maar het gaat er mij om, ik zie niets van participatie okay. verschijnen. Anders dan dat mensen achteraf hun zegging mogen komen doen. Dat geen participatie. Nee, en, nee dat is het aanhoren van de mededeling. En en dat vind ik in ieder geval van belang dat dat in ieder geval nog, nog uh, toch nog gestalte gaat krijgen. Dan hebben ze nog iets gedaan. Oké, okay, dankjewel. Klet. Ja, gedaan. Ja, vragen Hartstikke goed. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu. Goedemorgen.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 Need some love. Ja, goedemorgen. Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. We hebben de politiek gehad. Karton heeft toch even nagenietend van uh, een discussie. En wij gaan verder met een uh, serieus onderwerp. Het, uh, het product waar we het over gaan hebben is Shiatsu. Dat klinkt heel mooi. Bij tegenover ons Wendy van Telgen. Wendy, jij bent uh, therapeut. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Wat, wat is Shiatsu? ligt dat is even een uh, heldere uh, Nederlandse nou, termen uit. Ja. Heel kort gezegd is shiatsu een uh, drukpunttherapie. Uh, wat een ja. beetje vergelijkbaar is met acupunctuur. Alleen zo werkt met de handen en niet met naalden. Uh, de achtergrond komt een beetje overeen... omdat de filosofie erachter de traditionele Chinese geneeswijze is. En het gaat uit van uh, ja, de energie in je lichaam. En de energiestroom in je lichaam kan geblokkeerd zijn... En door druk te geven op plekken waar het geblokkeerd is... of waar juist te weinige energiedoorstroming is... Um, stimuleer je het zelfherstellend her, uh, vermogen in ieder mens. Maar je schat, het komt ook uit het oosten van de wereld. Hè? Uit, ja. ja, het is ontstaan in Japan. Japan. Ja. Je bent er ook heen geweest, hè? Uh, nee, Japan niet. Ik ben in uh, Kathmandu geweest. Kathmandu geweest, ja. Ja. Ik, ik, ik, ik, ja. Ik haal het even terug, maar dat Kathmandu staat... Uh, staat Waar het was. Je bent opgeleid door uh, iemand? Ja, hierin. Um, uh... Maar jouw interesse daarin was natuurlijk, voordat je erheen gaat, is dan al gewekt? Nou, ik ben. Uh, het was eigenlijk niet de reden waarom ik op wereldreis ging. Ik ben een jaar weg geweest. Uh, ik ben begonnen in Kathmandu. En ik wilde daar een tijdje blijven. En dan vond ik het ook wel fijn om wat te doen te hebben. Dus ik ben op zoek gegaan naar van, goh, wat is hier te doen? En toen kwam ik bij een Nepalese man uit, dus geen Japanner. Uh, die een uh, shiatsu-praktijk had en ook uh, cursussen gaf. En toen heb, ben ik een cursus bij hem gaan doen. En dat is een beetje blijven hangen. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen ben ik gaan kijken van, ja... Wat, wat kan ik ermee doen? Oh. Hoe, hoe, is, hoe is dat? Uh, uh, je zegt, ik heb een cursus gevolgd bij die meneer. Toen, in, uh, ja, in 2001 in uh, Nepal. In Misschien, niet, het is niet onbeleefd bedoeld... maar is dat een soort beginnerscursus? En dat je dan denkt, van, ik moet daar nog wat mee? Ja, dat was, een soort, uh, ja, dat was ook echt een beginnerscursus. Dat was mijn eerste kennismaking uh, met Jatzu. Ik had er ook nooit van gehoord. Hmm. Um, en ik ben het tijdens mijn reis uh, nog een aantal keer tegengekomen. Onder andere in Thailand. Mensen die uh, ja, ook continu reizen en cursussen aanbieden enzovoort. Dus ik vond dat wel heel leuk. Omdat ik dacht van goh, mocht ik nog een keer weggaan. Dan vind ik het leuk om iets mee te kunnen nemen wat ik kan doen. Uh, en dan is jatsu ideaal. Dus ik ben hier op zoek gegaan. Maar ik wilde het wel serieus leren. Dus echt een goede basis. En ook, ook een gedegen kennis opbouwen. Toen ben ik bij uh, de Iokai's Jatsu. school. Uh, Gekomen in Amsterdam. Dat is een uh, landelijke die werkt landelijk, zeg maar. Uh, ze werken Europees ja. Europees, ja. En er is één een, uh, een school in Amsterdam en ze geven nu ook in Delft uh, het basisjaar. Um, en dat duurt vier jaar. Vierjarige opleiding. Een vierjarige part-time opleiding, maar toch wel heel intensief heb ik het ervaren. Ja. Maar dat betekent ook dat je na die vier jaar een, een certificaat krijgt waar ja, je ook en... iets mee kan dan, hè? Ja. Het is niet alleen de behandelingen doen, maar je kan ook richting verzekering en ja. richting artsen. Je, kan, je hebt al een bepaalde graad gehaald. Ja, klopt. Ja, dat, ik heb dat allemaal afgesloten, want ik ben in, uh, tijdens de opleiding al een praktijk begonnen in 2005. Uh, dus dat is nu inmiddels 11 jaar. En uh, de nieuwe wetgeving uh, uh, van zorgverzekeraars die vragen ook uh, aan de therapeuten alle disciplines die alternatief therapie geschoold zijn om opnieuw hun basiskennis bij te scholen dus daar ben ik nu ook weer mee bezig met uh, uh, pathologie, fysiologie en uh, anatomie dat betekent ook dat een, een huisarts zou zo één patiënt aan jou kunnen doorverwijzen ja, dat, maar. ja. Dat, dat gebeurt het ook nog niet zoveel, nee. Dat, dat, uh, bij uh, collega's wel, maar ja? Ik, ik, ik, ja, het is nog... Is het, ja, het is het is antwoord. Ja, in die zin is het nog onbekend. En ik merk dat ik ook nog een stukje uh, ja, durf mis, denk ik... om echt een huisartspraktijk binnen te stappen en het te promoten. Ja. <laughs> nou, ik denk dat het wel zo werkt. Ja, ja de, we worden daar ook wel vanuit de vereniging toe gestimuleerd... om dat te gaan doen. Ja. Dat betekent ook dat je een stukje medische achtergrond... Uh, in je training meekrijgt. Ja, dat moet, ja. Ja. Yeah. yeah. En dat is nu ook wat de zorgverstekeraars, uh, ja, die letten daar ook echt op. Dat, uh, dat... Zitten jullie dan op dezelfde graad als fysiotherapeuten? Uh, ja, maar dan oosters geschoold. Dus ja. het is, het is uh, een fysiotherapeut. Ik ben nu zelf een aantal keer bij een fysiotherapeut geweest. En ik vond dat echt super om een keer zelf te ervaren. Uh, ik had een schouderklacht en er wordt ook echt mijn schouder behandeld. Uh, terwijl vanuit de shiatsu uh, uh, behandelen we het hele lijf. We kijken meer holistisch. Vandaar dat een behandeling eigenlijk ook altijd een uur duurt. In plaats van een half uur, omdat euh, ook de andere schouder wordt behandeld en ook de heup wordt behandeld. Ja, want ja maar alles staat in, met elkaar in verbindingen. Ja, precies. He. De With schouderklacht uh, kan ontstaan yeah. omdat er uh, problemen in de enkel zijn begonnen. Ja, ja. ja dat herken ik. Ik stel ook heupklachten, maar ik, ik moet, ja. mijn enkel moet ik trainen, want ja. anders dan gaat die heup niet over. Dus euh, ja. Ja, dat soort dat ja. dingen werken wel degelijk. Zo. Ja. Uh. Kijk, kijken mensen daar nog. Uh, vreemd tegen aan tegen oost geneeswijze want fysiotherapeut dat is uh, nou ja, ja gaat er maar een algemeen begrip ja ja Kijken dan, kijk men daar nog vreemd tegen aan uh, ligt eraan wie ik tegenkom want er zijn echt ja dat <laughs> ja maar... er ik ja <laughs> Ja, nee, maar er zijn ook echt veel... De groep die, die meer kennis hebben van alternatieve vormen van therapie... die, die groeit. Ja, en dan is shiatsu daar één van. Maar osteopathie bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds mensen die denken van... Goh, wat, wat is het? Terwijl het eigenlijk een, een steeds meer bekendheid heeft gekregen. Ik, ik, ik kom daarop omdat uh, vroeger... Uh, en nee, daar praat nu nog niet eens over heel erg lang geleden... acupunctuur, ja. uh, naalden en eng en doen. Terwijl het nu ook een heel normale zaak is dat ja. mensen daar... Uh, ja. Dus dat... Die gaan er naartoe voor stoppen met roken, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En daarom kom ik op, die, uh, op dat pad van, krijg dat nog bekendheid? Uh, staat men daar nog steeds een beetje tegenover? Ja, ik hoor nog steeds mensen die denken dat het een vechtsport is. Als ja. het ja, dat, kan, dat kan ook nog. Ze nou ja, ja, ja. Ja. Dus worden bij jou ontvangen met een wit pak en een zwarte band. <laughs> nog niet dus Nog niet. Um, je zegt net zelf, ik vind uh, nog een beetje vreemd toen bij uh, dokterplantsoen Plansoon in de lopen. om te zeggen van, hier ben ik. Ja. Um, nemen dokters wel contacten met jou? Uh, ik met mij niet. Uh, of met, met de vereniging? Ja, met de vereniging wel. En er zijn ook mensen actief binnen de vereniging die wel die route lopen. En uh, ik ken een collega die heeft echt al 20, 25 jaar ervaring en die. Uh, Cliënten worden vaak naar haar toe doorverwezen. Omdat hij specifiek eigenlijk uh, werkt met mensen met depressie bijvoorbeeld. Of burn-out. En dat komt vrij vaak voor. Maar dan heb je het echt over die basisenergie. Waar shiatsu uh, mee kan werken. Dus ja. je gaat al uit van een basis. Ja. En uh, vanuit die, als die basis al niet goed is. Ja. Mag ik dan concluderen. Mm -hmm. Dan zou uh, je ook een vervolgklacht kunnen krijgen. Ja. Ja. Of een probleem. Maar dat is ook in... Uh, alter, ja, los van de alternatieve therapie is dat ook in de medische wereld bekend. Dat stress ook gewoon echt klachten kan hmm. geven. Uh, en je kan de klachten aanpakken. Wat belangrijk is. Maar ook de stress zelf. Zo, je, je moet terug naar de basis. Terug naar de basis. Well, terug naar well, de basis vitaliteit. Ja. Dus die uh, uh, is gespecialiseerd op de basis. Yeah. Hè, met stress en, uh, en, en depressie. Wil jij ook gaan specialiseren? Of blijf je algemeen? Uh, ik, ik wil me. Vooral wat ik merk, wat mij zelf heel erg trekt. is ook een stukje bewustzijn erbij uh, te nemen. Dus mensen ook bewust helpen maken van hun lijf. En hmm. aanraking doet dat al. Dus dat kan een, een massagetherapeut. kan dat ook doen. Ja. Uh, maar door het hoofd er meer bij het lijf te betrekken. Uh, ontstaat er een stukje bewustzijn van: ja, wat doe ik nou eigenlijk? Wat doe ik nou eigenlijk met mijn eigen lijf? Ik weet, ik weet dat het moeilijk is, maar hoe doe je dat? Uh, kan, kan, kan je daar in het kort. Ja, nou ja, vooral gebruik ik ook mijn tast in en ik probeer mensen ook van hun eigen tast in bewust te maken. Uh, uh, het, ik, ik vind het lastig omdat ik heel erg praktijkgericht ja, ben. Ja, ja. Dus als iemand tegenover me zit, dan uh, in de behandeling zelf, vind ik dat makkelijker om uit te leggen dan uh, vanuit een theoretisch kader. Rob is je klant. Ah. Ah. ik ben klant. Ja. Maar jij wil dat mijn hoofd gaat praten met mijn lichaam. Ja, nou ja, ik... Dat is eigenlijk hetgeen wat je wil nou, blijken. Wat, wat, wat je net al aangaf. Je komt met een heupklacht. Ja. En op een gegeven moment komt er een stukje bewustzijn. Dat het ook in de enkel zit. Dat de enkel erbij betrokken moet worden. Ja. En dat kan zijn door de houding die je aanneemt. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld. Dat je uh, per dag zo lang achter de computer zit. Dat je je hele enkel vergeten bent. Dus ja. dan ga je als het ware op zolder wonen. Uh, als je je huis, je lichaam bekijkt als een huis. En je bent niet meer in je... Echt in je lijf aanwezig. Um, voor veel mensen klinkt dat denk ik een beetje zweverig. Want dan gaat het ook alweer naar de haptenomie to, toe. Mm. Uh, maar ja, je lijf is net zo belangrijk als je hoofd. Hoe leg je die verbinding uh, naar je enkel dan? Uh, dat, dat is door aanraking. Want je, wat, dat je, is, bent, je zegt, je bent ja. je enkel vergeten? Nou ja, je, je, uh, op het moment dat iemand komt voor een heupklacht. Ja. Um, en het blijkt dat het ook vanuit de enkel komt. Door de. hoe kom je daarachter Ja, door aanraking. Door te kijken naar iemands houding. Uh, door te luisteren naar wat iemand vertelt. Um, en door te kijken ook waar de spanning zit. Want het kan zijn als iemand op de mat ligt. Uh, dat de ene heup wat omhoog komt. Uh, en dat geeft al aan dat er ergens spanning zit. Dat, ja. het, dat er een, een disbalans is. Um, en dan kan ik dus te, door te luisteren in mijn handen... dus daadwerkelijk manueel te werken en aan te raken... erachter komen dat het vanuit de enkel komt. Een veel mensen vergeten is dat, dat het lichaam helemaal met elkaar te maken ja. heeft. Hè? Dat spieren doorlopen, dat, ja. dat, dat, dat, dat hele lichaam is één grote machine. Ja. Als je die drukt, dan gaat er daar wat gebeuren. Ja. Dat, dat, dat de besef moet natuurlijk wel weer aanwezig zijn. Dan, ja. nou, dan moet ik toch even naar de klant. Ja. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan, dat je, dat je enkel het probleem is? Nou ja, goed, dat, dat merk je op een gegeven moment vanzelf. Ja? Ik, uh, ik heb een hele goede fysiotherapeut die op een gegeven moment tegen me zegt... ja, je staat verkeerd. Je begint hier met het probleem, het zakt naar beneden. Daar, dus, daar slijt het, want je doet dit niet goed en dat niet goed. Dus dan ga je dat aanpassen. En dan, dan blijkt gewoon dat je ineens kilometers kan lopen terwijl ik dat nooit kon. Dus het is, het is, een, ja, het is inderdaad het hele lichaam, je moet je als geheel zien... en niet ja? alleen uh, ja. als een on los onderdeel waar je van okay. hebt. Uh, en andersom kan het bijvoorbeeld met... als iemand veel zorgen maakt en piekeren. Oh. Uh, de schouders die worden ja, wat dit. opgetrokken. Uh, de spieren Spanning. zetten zich vast. Uh, het, het lichaam moet compenseren. Dus ontstaan klachten. Uh, ja, wat is de oorzaak? De oorzaak ligt... De oorzaak ligt dan bij het piekeren. Ja, Op het moment dat ik alleen de klacht de schouder behandel... Uh, ja, dan ja, dus komt... Symptoombestrijding. Ja, dan het is het symptoombestrijding. En... Wat jij eigenlijk wil is een totaalbeeld van iemand hebben... Ja, en zou je, kun, daaraan zou jij kunnen zeggen van nou, je hebt wel hoofdpijn, maar dat komt omdat je schouders oppekt om een beetje te piekeren. Ja, Daar ga je en wat dan, mee, mee doen. En dan probeer ik dat niet zo uh, zeer. Ja, zeer. Ik, ik trek hem wel ja, snel samen ja, hoor. Maar... Nee, maar dan is het niet zozeer dat ik dat ik ga zeggen tegen de persoon van goh, ik denk dat het hier en hierdoor komt. Ik probeer met de persoon achter te komen. Wat zou dit kunnen zijn? Van mm -hmm. goh, hey, ga eens voelen in je lijf. En dan, okay. dan kom je erachter. Ja. Want dan heb je even een moment in het hier en nu. Uh, en dan ben je niet bezig met wat dat, dat je zo boodschappen moet doen. Of uh, straks naar je werk moet enzovoort. Oké. Okay. Um, hoe komen mensen met jou in contact? Uh, ja, ik ben telefonisch natuurlijk bereikbaar. Maar ook, ik heb een website www uh, Ja, Dat is op dit moment een manier. Ik zit in Zandvoort. Oké, okay, nou dan, uh, dan gaan de mensen jou wel vinden, denk ik. Ja, nou, dat denk ik ook wel. Het is uh, Shiatsu, de, ja, de website. Hadden het al even <laughs> ja. over. Terwijl het, uh, de techniek Shiatsu is. Hè? Ja, klopt. Nou prima. Nou, heel veel succes, Wendy. Nou, hartelijk dank. Ja, dank voor je komst. Ja, ja. ik kom. We zijn zin. weer wat wijzer geworden. Ja, ja. dank je wel. Zo is dat. Dank je wel. <laughs> zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in VfL. Zin in Zandvoort. Het laatste onderdeel in ons uh, programma. Irma Keur tegenover ons. Hartelijk welkom. Hi, dankjewel. Leuk, we gaan het hebben over het uh, tweede editie van het pop-up weekend. Dat is 17 en 19 juni. Klopt. Dat is nog een stukje weg, maar uh, er is een heleboel voorbereidingstijd voor nodig. Klopt. Het eerste we weekend al was al een succes. Geweest. Dat hadden we net al geconcludeerd. Dus komt er een tweede weekend met meer inzet, ook van de gemeentekant af. Wat, wat kunnen we nou verwachten in het tweede pop-up weekend? Um, een nieuw weekend... Een tweede weekend, een beter weekend, uh, nieuwe evenementen, nieuwe initiatieven, uh, veel samenwerking uh, tussen bewoners, maar ook tussen ondernemers. Uh, we gaan er gewoon voor. We hebben er zin in. Hm. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel een hele mooie initiatief. Dat uh, is een goede instelling, zeg maar. Maar uh, wezen er iets specifiekers dus kun je al wat dingen duiden die, uh, die bekend zijn? We zijn uh, afgelopen week uh, openbaar gegaan. Afgelopen week zijn de inschrijvingen begonnen. Um, wij zijn op de achtergrond natuurlijk al een tijdje bezig... met, uh, met het zoeken naar nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën. Uh, de initiatieven zelf zijn op zich nog geheim... maar een paar kleine tipjes van de sluier uh, kan ik wel geven. Geheim, ja. <laughs> We zijn gek op geheim, hoor. Ja. Een paar kleine tipjes van de sluier kan ik wel geven. We zijn uh, heel druk bezig met een, uh, een, uh, een heel groot event op de boulevard. Uh, een sportevent met water, met muziek, gezelligheid... Uh, een event met landelijke allure. Een hele grote partij is daar, uh, daarbij betrokken. In dat weekend? Uh, in dat weekend, okay. natuurlijk in dat weekend. We, we hebben zoveel mogelijk gepusht om grote partijen naar dat weekend te krijgen. En dat begint nu, uh, begint nu vorm, te vorm te krijgen. Maar wat het is, daar moeten we natuurlijk nog even op wachten. Uh, daarnaast... Het is een verlengde pop-up. Gezelligheid in het centrum. Bijvoorbeeld een uh, straatmuzikantenfestival. Uh, een voetwerkfestival uh, waarschijnlijk. En heel veel sport, uh, sport op het strand. Zijn er uh, evenementen die uh, afgelopen jaar er waren, Bioscoop op het strand, uh, volleybal op het strand, waarvan je nu al denkt van nou dat gaat dit jaar weer gebeuren? Uh, er gaan zeker initiatiefnemers uh, weer meedoen. Uh, ik hoor geluiden vanuit uh, visventers komen. Uh, vanuit de heren van het volleybaltoernooi uh, uh, komen de leuk. ideeën eraan. Maar het moet natuurlijk wel wat nieuws zijn. En het moet wel, er moet wel een nieuw element aankomen. Dus een volleybal ja. zoals vorig jaar. Dat is niet de bedoeling. Maar weer nee, maar het was wel beter... Leuk. Het was wel het was heel, heel, heel, heel, heel leuk. leuk het niet heel was heel leuk. Leuk. niet beter voor het op het succes, Ieder moment een stapje hoger. Ja. Ieder moment een stapje hoger. We moeten blijven doorontwikkelen. Dat is pop-up. Dat ja, is zandvoort ook. Het, Vernieuwen. Uh, het het pop-up uh, initiatief... Was, uh, was en is uh, verzonnen om te laten zien dat je in Zandvoort nu terecht kan en volgende week iets kan organiseren. Blijft die stelling nog steeds hetzelfde? Ja, die blijft uh, nog steeds hetzelfde. Het is niet de bedoeling dat alleen tijdens het pop-up weekend dit soort initiatieven mogelijk worden gemaakt, maar het moet eind uiteindelijk gewoon Zandvoorts worden. Um, in Zandvoort kan veel. In Zandvoort is veel ja. mogelijk. Denken we mee als gemeente? Doen we mee als gemeente? Um, het is niet de bedoeling dat het één weekend per jaar is en dat we dan weer een jaar moeten wachten totdat de initiatieven weer, uh, nee. weer mogelijk gemaakt moeten worden. Uiteindelijk dus moet het gewoon eigen worden. Moet het moet eigenlijk ons DNA worden. Ja, eigenlijk, eigenlijk wil je terug naar de periode zeg maar, van, van 80 jaar geleden. Waarbij als iemand een idee had, dan ging je dat doen. En dan zeker. was het een kleine vergunning, was genoeg en dan kon je zappen beginnen. Zeker, zeker. Ja. Ma vooral maatwerk inderdaad. Ja. En, uh, en ook flexibiliteit, snelheid. Zie je dat al... Um... Nu, het vorig jaar was dat uh, eerste pop-up weekend. En daar is ook gezegd van, jongens, dit is eigenlijk het plan. Zie je dat nu al terug in sommige organisatoren die daar gebruik van maken? Ik, ik zie het wel terug. Ja? Uh, nieuwe ideeën komen wel sneller sowieso bij onze afdeling terecht. Terwijl ik het gevoel dat in het verleden er vaak uh, snel naar vergunningverlening gegaan werd. En dat het vaak snel nee was. Um, wat ik wel zie is dat er nu in onze organisatie, in de gemeente, veel verandert. En dat we... Nou, ja, samen proberen meer mogelijk te maken. Ja. Pop-up, dat is het idee. Ja, wat het idee is, zou je eens dus in het verlengde denken van... nou, ja. ik heb iets verzonnen, wat erop ook zegt, en ik ga het nu doen. Ja. ja. En dat, dat, dat is het idee. Dus dat Kijk, we ook zijn geleerd. er nog niet natuurlijk. Hè. Het is, we proberen het, is... het dit jaar pas van de grond te krijgen. En het is ook een, een leerproces. Uh, we leren nog elke dag... Ja. En er gaan dingen goed en er gaan dingen misschien niet helemaal goed. goed. Um, maar je ziet wel dat het verandert. Dat het, dat het idee verandert. Dat het steeds verder doorcijpelt. Ja, en, tot, en dat wat, vind ik gewoon heel goed tot, om te, te zien. Dat is Heel veel mensen het gevoel bij de gemeente. Je zegt dat net zelf al. Bij vergunningen. Het is nee en misschien is het ja. En nu ja, wel eigenlijk toe. Met de situatie zegt van het is ja. Maar moeten we even kijken naar dat en dat. Ja, ja, dat ja een hele, Het glas half vol ja. principe. Ja, zeker. Maar. Ja. En als het dan mits is, dan gaan we kijken onder welke voorwaarden we het mogelijk kunnen maken. Ja. Wat we er kunnen zit, doen om de angel eruit te halen. Er zit ook weer een stevige uh, uh, beloning aan. Hè? Klopt. De eerste prijs krijgt... 3000 euro. 3000 om, om euro. Dat moet wel duidelijk zijn om het evenement te ondersteunen. Het is dus ja. niet dat je die 1000 euro in Klopt. je zak steekt. Er nee, nee, zijn niet. in totaal vier prijzen te winnen. Ja. Uh, eerste, tweede, derde prijs. Van 3000 naar 1000 euro. Om in het evenement te steken. Dus het is de bedoeling dat, de, dat het evenement een extra boost krijgt. Je kan het laten dragen door het prijsgeld bijvoorbeeld. Inderdaad. Oh, okay. Nou, dan met 3000 uh, euro extra in, ja. een, in een bepaalde activiteit. Ja, ja. Kun, je, kun je natuurlijk wel heel wat doen. Ja, zeker. Zeker ook op het gebied van promotie. Ja. Maar ook in het evenement zelf. Ja. Maar uh, dat betekent die prijzen. Wie, wie gaat dat beoordelen? Wanneer gaat dat plaatsvinden? Uh, die drie prijzen, dat is op basis van de stemmen. Ja? Er is, uh, na de aanmeldperiode is er een stemperiode van een week. Dat is rond 15 april en dan een week. Dus mm -hmm. het meest populaire idee wint de ja. hoogste prijs. Stemmen gaat via internet of via papier, Ja, via internet of? inderdaad. Via Facebook of via mail. Ja. Uh, maar daar komt via de Zandvoortse krant nog uh, meer informatie over. En ook via onze Facebook. En via de website pop-up.nl. Wie de meeste stemmen wint? Of is er ook nog iets van een jury aangekoppeld? Er zijn nu vier prijzen. Dit is nieuw dit jaar. Uh, de vierde prijs is een juryprijs. Uh, we zijn nu druk bezig met het samenstellen van de jury. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. En dat is echt een vakprijs. Dus dat is voor het, voor een, voor het leukste, het nieuwste idee. Dat wellicht door, door zijn achterban uh, niet direct kans maakt op een, uh, ja. op een, op een stemprijs. Maar worden ze worden echt als evenement bekeken. Ze worden echt als evenement bekeken. Als idee bekeken. En het is de bedoeling dat nou, het meest originele idee. De, de, het beste evenement. Dan alsnog een prijs krijgt. Ja. Wat, uh, de procedure nog even. Um, er is nu een bekendmakingsstand voor dat pop-up weekend uh, komt. Mm -hmm. Die in die datum. En je kan nu je evenement uh, bekend zetten. Ja, klopt. Tot wanneer is de inschrijving? Inwoners en ondernemers kunnen zich aanmelden tot, de, tot en met 10 april. 10 april via onze website popupzandvoort.nl. Um, ondertussen plaatsen wij in de Zandvoortse Korant en op, ons, op onze Facebook wekelijks een update van hoe het gaat, welke, welke aanmeldingen er binnen zijn. Even terug naar de procedure. 10 april is de sluiting uh, van het indienen. Klopt. Ja. Dan komt er een lijst met evenementen. evenementen. Ja. Ja. Daar Inderdaad. wordt ook al naar gekeken, die kan wel, die kan niet. Die wordt gepubliceerd. Nou, die kan wel, die kan niet. Het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat alles, alles oh ja. kan. Dat is het idee van het, uh, van het event. MITS het niet tegen het maatschappelijk nut in gaat ik ook. vooral de raad, veiligheid. Dus er, er wordt gekeken wat kan. Om het een beetje bot te zetten. Dan komt die lijst uit. Uh, mid april. Hm. Hoe lang kunnen mensen dan stemmen? Mensen kunnen een week stemmen. stemmen okay. Een week stemmen inderdaad. Dan, ja, klopt. Wij hebben afgelopen jaar gezien dat, uh, dat de organisatieperiode erg kort was. Wij zijn toen pas uh, in april ja. openbaar gegaan. Vanaf toen, vanaf toen konden mensen zich pas aanmelden. En wat je merkte, dat er eigenlijk zoveel tijdstruk was voor ondernemers, voor organisatoren, die. maar ook voor de gemeente. Want die moest alles achter de schermen natuurlijk wel ja. uh, regelen. Wij uh, organiseren achter de schermen heel veel. Dus wij nemen het werk van de ondernemers eigenlijk uit handen. Ja. Dus, um, dus je regieperiode dus nu... wordt gewoon wat, wat breder, nou, ja. dus niet, niet, De Organisatieperiode is veel breder geworden. Ja. Ja. Oké, okay, dan um, zitten we half mei. Dan is er gekozen. Klopt. En de, de, gaan jullie dan dat al bekendmaken of wacht je? Een beetje richting het weekend net bekendmaken. Nee, waarschijnlijk gaan wij het dan al bekendmaken. Okay. Want heel veel ondernemers. die zullen een uiteindelijke event. ook laten afhangen van of zij een prijs hebben gewonnen of niet. Dat en dan niet of die ze die het wel beetje. of niet gaan organiseren ja, okay. hoor. Dat, ja, okay. dat gevoel heb ik dit jaar dan tot nu toe nog niet. Maar wel op welke mate je uitpakt, natuurlijk. Ja, Je gaat. Ja, meer ja, uitpakken ja, ja. als je een prijs vindt. Als je, als, je ja. al, als je meer geld hebt, ga je meer uitpakken. Ja, natuurlijk. Ja, dus dan. We willen het, uh, na die week Ach. willen het graag direct bekendmaken. Er zal een aantal dagen tussen zitten. Dat zal waarschijnlijk 25 april zijn. Um, en daarna begint de organisatieperiode. En voor ons natuurlijk de promotieperiode. Ja, maar dan heeft dus de organisator ook de tijd om zijn evenement goed voor te bereiden. Ja, ja meer daar. tijd om zijn evenement goed voor te bereiden. Ja. Het is wel een spannende periode. Je kan Heen geen vakantie spannend. opnemen in die tijd. Nee. Nee, niet door, nee. Jij wel. Ja, wij, wij wel ja. Ja, jij gaat binnenkort ja, weg. Dat hoeft ook niet hoor. Ja, ik ga vanmiddag, mee, hoor. vanmiddag gaat hij ja. weer weg. Ik woon in Zandvoort, ik kom uit Zandvoort. Ja. Dus voor mij is het al heel leuk dat ik dit mee kan maken. En dat ik hierbij kan zijn. En onderdeel hiervan kan zijn. Zolang je voor de gemeente werkt en je doet dit soort dingen. Ja, zeker. Spannend, ja. Ja. Je, ziet, je ziet het resultaat. Ja. En dat vind ik heel fijn. Mooi. Uh, nou, ik ga er nu vandoor. Want ik heb Jij nog een en ander te doen in het dorp. Dat wordt ik wens jullie even, nog veel we plezier in de, de heel laatste heel 10 mensen minuten. mensen wandelen en zo. Ja. Ik, ja. dus, uh. Nee, maar prima. Hey, hey, maar, het was hartstikke goed dat je uh, hier was. En uh, ja, heel veel succes met ja, de tweede poppenweekend. Laten we hopen. Dat het leuk hier te zijn. Ja. En uh, wie weet, uh, nogmaals zodra de winnaars bekend zijn. Ja, dan ja. is het leuk om je even hier naartoe te halen. Om, uh, ja, dat te praten en te horen wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is um, misschien zelfs al voor het stemmen, maar dat gaan we met Gerry wel even. laten. Dat we in ieder geval weten waar we op kunnen stemmen. En dat een beetje achtergrond uh, van uh, welke ideeën kans maken en zo. Dus, uh, Leuk, gaan we doen. Bedankt, bedankt helemaal voor het gesprek. Wij gaan het uh, laatste stukje muziek draaien. Maar voordat gaan we nog even de agenda doen. Zin in gaan Zandvoort. Gaan van, uh, vandaag yes. is natuurlijk Zin. vrij uitgebreid. We hebben de tentoonstelling eerbetoon. Zin in Zandvoort. Zandvoort is de, de, zand yes. de, de Jaarlijkse uitvoering van de Wurf in de Krocht. Met de proefvaart van de redboot En de Moriaan in de Noordboord. In de is uh, op 19 maart. Oftewel vanavond om 8 uur. Ook vanavond uh, vanmiddag de tweede editie van de strandrace. Uh, Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Ook uh, leuk om te gaan kijken. Nou, dat de dertig van Zandvoort er vandaag is, dat uh, weten we inmiddels al. Ben Zonneveld is al vertrokken. Uh, richting finish die op het Gashuisplein is natuurlijk. Morgen de omloop van Zandvoort, houden we er rekening mee met wat verkeersbeperkingen en met bussen die wat anders rijden dan normaal. Daarnaast is er morgen ook de circuitrun en de 10.000 stappen van Zandvoort. Met andere woorden, er wordt heel wat afgelopen in Zandvoort dit weekend. Morgenavond ook, uh, morgenmiddag. Uh, we hadden het met Peter Trompander over de uitvoering van Classic Concert. Palm Concert met projectkoor Palm en het Holland Kamerorkest in het Protestantse Kerk. Vanaf 3 uur, entree 5 euro. 20 maart ook de DNT paasraces op het circuit hier in Zandvoort. We gaan u uh, vertellen dat uh, de herhaling is van dit programma iedere donderdag tussen morgens acht en 10. Uh, www.cfmzandvoort.nl En de dat datum en tijd invullen één uur later, en dan kunt u het programma nog rustig nalezen. We gaan u bedanken. De techniek uh, in handen van Casper Keursen vandaag, de redactie, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie kwam weer van Gerry Rutte. Koffie kregen we vandaag van Dondergrebber. De presentatie was van Ben Zonneveld, die inmiddels al vertrokken is, richting het loopgebeuren en ondergetekende Rob Petersen. Hotel Hoogland bedanken wij natuurlijk weer voor de gastvrijheid: koffie, water en thee. Wensen we een heel fijn weekend en graag tot volgende week bij Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland.